12 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, artiesten rouwen om dood, Whitney Houston. Al-Qaeda schaart zich achter Syrische opstandelingen... en vele duizenden mensen bij schaatsklassieker in Giethoorn. Het weer vanuit het noorden trekt lichte neerslag over het land. Eerst in de vorm van sneeuw, maar vooral in het westen en noorden gaat hier over een regen waarbij ook ijzel kan ontstaan. Het wordt plus 3 graden in het noordwesten tot min 2 in het zuidoosten. Na het weekend zet de dooi door met wisselvallig weer en middagtemperaturen rond 5 graden. S'nachts kan het nog wel glad worden. Zangeres Whitney Houston is overleden. De politie van Beverly Hills vond haar vannacht dood in haar hotelkamer. When our officers arrived uh, in the hotel room on the fourth floor... the fire department and hotel security were already attempting resuscitation measures. But at 3.55 p.m. this afternoon... Whitney Houston was pronounced dead at the Beverly Hilton hotel. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren, zei die politieman. Mogelijk is in bad verdronken, maar dat moet onderzoek nog uitwijzen. Over Whitney Houston praat ik met popmuziekkenner Leo Blokhuis. Uh, Leo, wat is haar betekenis voor de popmuziek? Zij uh, nou, was een schakel in de ontwikkeling van de RB, zeg maar. Van de oude ouderwetse soul naar uh, RB naar, naar nu. Um, een een ongelooflijk talent, ik denk dat vooral haar, haar, haar grootste kracht was dat zij technisch uh, een enorme bakbagage had en uh, een heel erg goede zangeres was. Heeft ze veel artiesten beïnvloed, denk je? Nou, ja, dat is altijd, altijd lastig te zeggen, want je kunt ook altijd weer een stap daarvoor zetten. Het is niet zo dat zij een knik in de, in de popmuziek heeft te, teweeggebracht, zeg maar, en dat er een heel nieuw geluid is ontstaan door ja. haar. Ik denk dat zij gewoon, gewoon maar dat zijn hele goede schakel is in in in de lijn van de ontwikkeling van de popmuziek die, die sterke vrouwen die R&B, Sol, van Sol R&B zeg maar beginnen bij bijvoorbeeld Arita Franklin en dan uh, via zo'n zangeres als uh, als Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys, Z zoiets zie ik haar. Ja. Um, vooral heel erg getalenteerd en ook uh, een, een lichtelijk tijdgebonden, typisch het geluid van de jaren 80 bij haar. Ja, ja, zo herken ik het ook. Ja, ik... Schreef ze haar liedjes zelf eigenlijk? Nee, nee. Nee, die werden voor haar geschreven. En vooral haar grootste hit, I Will Always Love You. Wat... Ja. Wat eigenlijk wel gewoon een draak van een lied is in haar versie, maar goed, uh, is geschreven door Dolly Parton. Nou, je zegt al, het is het geluid van de jaren tachtig. Uh, haar carrière raakte na 2000 vooral echt in het slop. Waar ging het eigenlijk mis? Ja, dat werd, toen werd het heel beroerd. Ik denk, nou ja, ik denk dat je gewoon uh, op een gegeven moment uit de mode raakt als, uh, als zangeres. En uh, bij haar kwam er natuurlijk een, een hele bak uh, drugs en ellende bij. Ja. Uh, op privévlak ging het niet goed, ze raakte in het nieuws. Uh, op een manier waarop je niet in het nieuws wilt, wilt komen. En dan gaat het van kwaad tot erger. En of dat dan begint bij drugs of dat het begint bij tanend succes. Ik denk misschien wel dat eerst, je bent eerst het wonderkind. En dan, uh, uh, uh, en dan zijn er op een gegeven moment jonge, frissere zangeressen die net weer ietsje hipper zijn. En die de plek voor jou overnemen. En daar kan niet iedereen even goed mee omgaan. Daar is zij niet de enige in. Nou, laat zij een gat achter. Nou ja, op de, kijk, laten we eerlijk zijn, op dit moment niet meer. Maar het is een ontzettend mooie vrouw die, die, die, uh, die, die hele goede, knappe platen gemaakt heeft. Weliswaar, uh, vooral in het begin van haar carrière. Maar je gunt niemand natuurlijk dat je op zo'n manier op je 48ste aan je eind komt. Dus ja, het is vooral een, uh, een persoonlijk drama, lijkt mij. Uh, de, de, de laatste tijd heeft ze alleen, is ze alleen op een hele vervelende manier in het muzieknieuws gekomen. Dus in die zin is het niet een heel groot gemis. Ik denk niet dat er iemand echt heel erg rijkhalsend uitkeek... naar een nieuw album van Whitney Houston. Haar stem was naar gruzelementen. Haar optredens waren een drama de laatste tijd. Zij is echt opgebrand. En uh, dat, dat is ontzettend sneu. Maar laten wij vooral Whitney Houston ons herinneren... als een, uh, uh, een glorieuze zangeres. Uh, ja, toch wel uit de jaren tachtig vooral. Laten we dat doen. Dankjewel, popprofessor Leo Blokhuis. Al-Qaeda steunt de Syrische opstandelingen in hun strijd tegen president Assad. In een videoboodschap zegt Al-Qaeda-leider Zawahiri dat Syriërs niet hoeven te rekenen op steun van andere landen of de wat hij noemt corrupte Arabische liga. Zawahiri roept moslims in buurlanden van Syrië op om de opstandelingen te helpen.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 Het Griekse parlement debatteert en stemt vandaag over een pakket bezuinigingen. Waarschijnlijk is de stemming vanavond. Maar als het parlement akkoord gaat, moet Griekenland 3,3 miljard euro snijden... in lonen, pensioenen en banen. Alleen dan komt het land in aanmerking voor een noodlening van 130 miljard euro. De druk op de parlementariërs is groot. Enkele partijen dreigen hun leden te schorsen of weg te sturen... als ze niet akkoord gaan met de plannen. Dit is het NOS-journaal met de Jong... Op het IJsselmeer Daar gaan voor het eerst deze winter schepen in konvooi achter ijsbrekers vragen. Ik praat daarover met Arnold Wemerman van Rijkswaterstaat. Meneer Wemerman, waarom nu het besluit om in konvooi te varen? Het besluit is nu gevallen. We hebben tot nu toe intensieve zeevaartbegeleiding gehad. Het besluit is nu gevallen of in verband met de weersomstandigheden. Wat, wat is dat, uh, intensieve zeevaartbegeleiding? Scheepvaartbegeleiding. Schepvaart. Dat is... Uh, Zoveel mogelijk de vaarweg vrijhouden met ijsbrekers, maar dan mogen de schepen nog zelfstandig varen. Oké, okay. maar nu is het echt nodig om met de ijsbrekers in konvooi te varen? Ja, dat klopt. En wanneer vertrekt het eerste konvooi? morgens om zeven uur. Oké, okay. en hoeveel schepen moet ik mij daar dan mee voorstellen? Dat is geheel afhankelijk van de ijs- en de wind situatie, hm. zoals vanmorgen zijn, we met vier schepen vertrokken uh, vanuit Lemmer en vanuit Amsterdam. Oké. Okay. Maar toch nog even vragen, waarom is het juist nu nodig? Want dat ijs, dat ligt er al lang. Uh, is de, zijn er speciale omstandigheden omdat het gaat dooien? Uh, ten eerste de dooi, en maar ten tweede de veranderlijke wind. We hebben steeds een beetje oostelijke wind gehad. Op het moment was die zuidwest en hij zal doordraaien naar het noordwest. Dus het ijs komt dan in beweging. Dan krijg je kruiend ijs. Ja. Inderdaad. Okay. Uh, heel kort, hoe lang uh, gaan die konvooien varen? Hoe lang denkt u dat het nog nodig is? Ja, dat is heel afhankelijk van het weer. Oké, okay, maar morgen waarschijnlijk nog wel? Ja, zeer zeker wel. Okay. Dank u wel voor de toelichting naar uh, Arnold Wemerman van Rijkswaterstaat. De marathonschaatsers stonden vanochtend... Het gaat ook over reis... vanochtend al vroeg aan de start in Giethoorn voor de hollands tocht Gio Lippens, bij de mannen won Rob Hadders opnieuw, werd het om lastig gemaakt? Ja, het werd hem heel lastig gemaakt. Want hij moest echt een sprint uit zijn tenen halen... om uiteindelijk die overwinning te pakken. Het was een massasprint. Er kwam een grote groep mannen aan. Zoals we dat trouwens ook bij de vrouwen zagen. Die 58 kilometer rond de Giethoorn. Een prachtige ronde trouwens. Hè. De eerste wedstrijd die echt over één ronde ging. Ze kwamen niet twee keer op dezelfde plek. Maar uiteindelijk eh, bracht het geen schifting eh, teweeg. En dat betekende dat hij moest gaan sprinten. Hij was sneller dan Gary Hekman. Dat was de nummer twee. De derde man was Arjan Stroetinga. En bij de vrouwen ook een sprint Jolanda Langeland won daar. Zij won voor Carla Zielman en Mariska Huisman. En de vrouw die dit seizoen bijna alles heeft gewonnen... behalve het NK, Voskertama van der Wal, die eindigde op de vierde plek. Een prachtige wedstrijd daar in Giethoorn. Over inderdaad hele mooie sloten langs een prachtige winterse landschap. Het was misschien wel de mooiste wedstrijd tot nu toe van het jaar... over 58 kilometer. En na de wedstrijdrijders gingen de toerschaatsers het ijs op. Collega John Zabach... Die die maakte vanaf de kant de volgende reportage. Het is een prachtig, magnifiek gezicht. Zo'n enorme ijsvlakte met daar één baan vrijgemaakt van de sneeuw. En door dat landschap trekken dan duizenden en duizenden schaatsers. De een goed aangekleed, professioneel eruitzien en de ander wat minder goed gekleed. En ook rechtop schaatsend, niet gebogen, duidelijk, gewoon voor het plezier. Dat ging niet makkelijk. Nee, dat klopt. Maar het is ontzettend mooi ijs. Een paar schuurtjes erin, maar het is heerlijk weer. Ja, maar u uh, bent niet zo gewend om te schaatsen? Nee, dit is de eerste keer weer dit jaar. Uh, jaren geleden. Een keer in oktober, volgens mij was het toen uh, goed ijs. Dus het is echt heel erg lang geleden. Dus dat, uh... En uh, het is 55 kilometer, dat is geen klein tochtje. Hoeveel heeft u er al op zitten? Nou, ik doe niet als landersmanetje toch. hoor. ik dacht, het uh, gewoon, gewoon voor mijn plezier. Uh... Gewoon even op en neer schaatsen? Uh, ja, juist een beetje over de bruggetjes heen, rondendoor en... Kopje soep en een lekker warme beekse melk. heerlijk. Hoe gaat ie? Ja, hartstikke goed. Hoe is het ijs? Fantastisch. Bovendien Gito iets heen, een beetje scheuren, Een beetje kapot gereden, maar. Het is natuurreis, hè? Gelukkig. Dat hoort het toch bij. Gelukkig. Als je maar naar het ijs kijkt, kletsen, maar naar het ijs blijven kijken. Nou, succes, geniet er nog even oh, van. Zeker, Dank u wel. En wat is dit dan, een pauze of? Nee, schaatsen slijpen. Schaatsen slijpen. Ja. U was aan het rijden en dacht van gos, ze zijn toch wel bot. Nou, nee, nee, nee, maar de, vorige week maakte ik met hem aan het schaatsen. En uh, wat deed hij ook alweer? Toen was hij voor, toen moest ik steeds op hem wachten. En heb je, gisteren hebben we er 189 nee, euro, want hij heeft ook nog geen rijlaar. Hij heeft het ding tegenhandig gehoord. En nu uh, rol en nou andersom. Dus ik denk, ik gooi er hier zo'n euro aan En dan ben ik hem dubbel de baas, want dan ben ik straks weer voor. En financieel ook nog weer. Dus uh, dat, dat, dat, dat wordt een enorme, enorme strijd wordt dat nog. Hoeveel kilometer heeft u er al op zitten? 21 volgens in, uh, heeft zo'n iPhone bij hem. Die heeft hij laten uh, eigen door het eikwezen. En uh, dus die matklap. Maar ik betwievel het. Maar nog niet halverwege dus? Nee, maar dat duurt niet zo lang meer, hè. 55 deel naar 2 is 27,5. Dus over 6,5 kilometer dan hebben we een klein visie. Succes! Ja. Zometeen gaan we nog, eh, nog even schaatsen, maar eerst een ander bericht. De inwoners van Duisburg kunnen zich vandaag in een referendum uitspreken... over de toekomst van burgemeester Sauerland. Hij is omstreden sinds het drama bij de Love Parade in Duisburg in 2010. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven toen paniek uitbrak bij een tunnel. Volgens critici heeft Sauerland geen verantwoordelijkheid genomen. De burgemeester had vol dat hij niets fout heeft gedaan. Sport. Ik zei het al. Schaatsen bij de Wereldbeker Schaatsen in Hamar... begint om half 1 de 1500 meter voor mannen in de A-divisie. Maar, Sebastian Timmerman, je hebt al een aantal Nederlanders... in actie gezien in de B-groep, en niet de minste... Zeker niet, tenminste. Uh, Sven Kramer bijvoorbeeld. Uh, maar hij verliest opnieuw. Gisteren verloor hij op de 5 kilometer in een prachtig duel van Bob de Jong. Het was echt maar nipt. Maar ja, verliezen is wel verliezen. En vandaag verliest hij opnieuw. Uh, dit keer trouwens niet in een rechtstreeks duel. Maar wel qua tijd van Koen Verwij. Koen Verwij wint de B-divisie op de 1500 meter. 1,47-93. Dat is geen uh, tijd waar we stel van achterover slaan. Maar het is ook niet super slecht. Sven Kramer, 600ste langzamer op de tweede plaats. En Rian Ket wordt derde op bijna drie tiende... En deze drie Nederlanders reden in de B-divisie omdat het de eerste keer is dit seizoen dat zij deze afstand rijden in de, uh, in de Wereldbekerverband. En ze promoveren alle drie naar de A-divisie voor de Wereldbeker in Heerenveen in het eerste weekend van maart. Ook al één vrouw in actie gezien op de drie kilometer. Marije Joling wint daar de B-divisie in 4-11-53 en promoveert dus ook vanaf half 1 dus uh, de drie kilometer bij de vrouwen en de 1500 meter bij de mannen. Maar dan dus op het hoogste niveau de A-divisie. Edwin van Kalker heeft in Calgary het wereldbekerseizoen afgesloten... met een zevende plaats in de viermans bobslee. De overwinning in Calgary ging naar het Duitse team van Maximilian Arndt. In het eindklassement van de wereldbeker eindigt van Kalker op de tiende plaats... net als in de tweemans Bob. Nog de hoofdpunten van het nieuws. Zangeret, er, zangeres Whitney Houston is overleden. Al-Qaeda steunt de Syrische opstandelingen in hun strijd tegen president Assad. En op het IJsselmeer gaan voor het eerst deze winter... schepen in konvooi achter ijsbrekers varen. Dit was het NOS Journaal. Zometeen omroep Max. Govert van Brakel met de perstribune. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven...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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De haal nog hier over de terren. Ja, het is een goed stel, hoor. De perstribune, met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het is het programma, u weet dat, waarin we terugkijken... op de afgelopen media- en sportweek. Deze keer een vader en een zoon als gast. Eerst oud-voetballer, televisiepresentator Hans Kraai junior... En uh, naar aanleiding van de biografie, Over hem, van hem, komt morgen uit. En later deze uitzending, ervaren, vader, Hans Kruijs senior. Een ouderwets kijken natuurlijk, met tv-reducent Ron Vergouwen. Gouwen. laat me raden, gaat het over de Elfstedentocht, denk ik? Sorry, Elfstedentocht? Nou, daar had ik dan toch wel wat van uh, op tv gezien. Nee, dat is, uh, is helemaal aan me voorbij gegaan deze week. Benieuwd wat hij dan wel heeft uh, gezien. Verder een verslag van onze vliegende kiep, Jules uh, van der Wart. Om 8 uur vanochtend ging de holland Eetje tocht van start. Een wedstrijd voor uh, aanrijders, voor vrouwen, voor senioren... en voor 80.000 toerrijders. En die gaan uh, later op de dag van start in Giethoorn, waar ik ben... en waar ik zo tegen praten met Iep Kramer, ploegleider van de Van Wervenploeg. Een van de grote ploegen van het Marathon Peloton. Zeeuwe van der Waart, Vliegende Kiep, Vliegende Iep. En verder uh, de bestebunnen.nl Hans Kaj, junior. Dag Hans, goedemiddag. Het goedemiddag. Zeg, een, een biografie. Hoe oud zijn wij? Uh, wij zijn uh, <laughs> 52 en het is uh, genant dat er een boek over me verscheen is. Ja, ik, ik weet je, dit is geen valse bescheidenheid wat ik nu tegen je zeg. Maar uh, iemand de schrijver die uh, heeft dat vier jaar geleden een keer. Uh, die, die, die, we zaten een bak koffie te drinken en het ene na het andere verhaal kwam... wat ik in Amerika en Engeland en, en met uh, George Best en Guus Hiddink... en Van Hanegem Ontgroening, Van Nistelrooy... hij zegt, we gaan een boek maken. Ik zeg, oh. nou, niet met mij. Nee. En hij heeft vier jaar lang elke keer uh, geprobeerd... totdat hij mijn vrouw ging manipuleren. En uh, op een gegeven moment uh, had ik ruim een jaar geleden... Had hij mijn vrouw een keer of vier per dag aan de lijn. En toen heb ik de telefoon gepakt. Het gaat jou helemaal niet om het boek. Jij ja. wil gewoon de aandacht van mijn vrouw. En toen hebben we toch maar ja gezegd. En uh, ik moet zeggen, hij heeft, er, hij heeft er iets moois van gemaakt. Ja, zeg maar het gaat uh, over jou. Uh, wanneer dacht jij voor jezelf trouwens? Uh, ik word voetballer. Uh, weet je dat moment nog? Ja wel, ik bedoel, uh, mijn vader was de, uh, de, de stoere, centrale verdediger van, van, van Feyenoord. Mm. En um, ik, ik ging vanaf dat ik kon Lopen uh, aan de hand van mijn moeder mee naar alle uit- en thuiswedstrijden, dus uh, ik, uh, ik heb Koemelijn uh, uh, zijn bewegingen zien maken. Ik heb uh, zelfs een, uh, een, een, een, een man uh, zien lopen aan de verkeerde kant van het hek, die Koemelijn nadeed en die ook meeging naar de andere kant van, uh, van ja. het hek. hebben de ja. zien spelen. Van het ziekenhuis met een botbreuk. Uh, uh, ja, ja, ja. ja. <laughs> ik heb mijn vader met Rienus Israël zien spelen en ja. Ja, toen, uh, ja, toen wilde ik dat ook. Ja, ik neem je even mee terug in de tijd, Hans. Naar nou, achter het nieuws. 1989. Je praat met Felix Murders over je gele en rode kaarten. Inderdaad, een rode kaart voor uh, Hans Krij. Onvoorstelbaar. En nu uh, een actie op uh, de grensrechter, Want die eten we natuurlijk. Uh... Te pakken genomen. Hoeveel gele kaarten heb je gehad in je periode? Iemand heeft het voor me uitgerekend. dat zijn er 66. Een rode? 6. Bewust rood ook, hè? Ik vind vaak uh, scheidsrechters te lijf wanneer ik weer uh, eens een keer mijn derde gele kaart te pakken had. Dat zwarte pak. dat werkte nogal uh, agressief uh, op mij. Ja, zo voetballer was je ook, hè? Ja, helaas wel. Pardon? Waarom zeg je nu helaas? Ach, nou ja, ja goed. Ik, uh, in, in dat, als je in een boek uh, achter de kleedkamerdeur. dan moet je ook het achterste van je tong laten zien. Maar destijds had ik iets van... Eh, ik moest en zou er maar bij willen en blijven horen... bij dat voetbalwereldje. Ik had inmiddels, eh, voordat ik met, met Felix Meurders dit eh, besprak... Hè, die afschuwelijke daad, had ik de scheidsrechter... een zet, heb, een zwiepert heb gegeven... en 24 wedstrijden schorsing kreeg. Eh, toen had ik inmiddels al twee keer mijn scheenbeen gebroken. Mijn kruisbanden waren er niet meer. Dus het, wel, het was geen talentvolle speler meer. Ik was geen ah. talentvolle jongen meer op 23. Ik was gewoon een harker en... Je deed alles maar om erbij te horen en nu... Uh ik met Ivan Tol terugkijk, dan heb ik iets van, ja, gêne, toch hmm. ook wel. Ja, maar kijk, de, de, die geschiedenis is natuurlijk in de kranten wel terug te vinden... maar nu staat het voor altijd in een boek. Ja. Heeft je dat moeite gekost om te zeggen, nou ja, oké... Okay, la, laten we het dan ook voor eens en voor altijd... Nou, nee, dat als je dan een, een, een, een, als dan een boek... want het, het is geen, geen biografie, dat is een veel te veel, te veel eer. Het is gewoon uh, een kijkje wat ik heb meegemaakt. En ik heb gelukkig heel veel dingen leuke dingen mee mogen maken. En dat komt niet omdat ik zoveel gevraagd werd... Maar omdat ik overal weggestuurd ben, eh, kon je elke keer weer opnieuw beginnen. En dan ging je een keer in Engeland kijken en een keer in Amerika. Eh, ik heb het achterste van, van mijn tong laten zien. En eh, met name de laatste twee hoofdstukken... Uh, de trainer Hans Kraaij-junior de afgelopen tien jaar... bij onder andere het mooie sprookjesachtige FC Linde en uh, het ene laatste hoofdstuk achter de kleedkamerdeur... bij Voetbal International, waar ik toch min of meer uh, Kraaij-senior ben opgevolgd. Daarin zie je dus de Hans Kraaij-junior van nu... die toch wel met enigszins uh, schaamrood op zijn kaken... terugkijkt op de, het schofje van leer. Is er één ding uit te lichten, Hans, uit, uit, uit jouw boek... waarvan je zegt, uh, wat daar staat, daar heb ik spijt van? Nee, niets. Helemaal niet. Nee, we hebben wat mensen beledigd ook, gelukkig. Mijn vader vindt dat afschuwelijk, maar... ik die heb je beleefd? Uh, Frank Arnezen zal erg boos zijn, want oh. uh, nou ja, die heeft op zijn, op zijn lijstje ja. staan... van uh, ontdekker van Jaap Stam, ontdekker van uh, Ruud van Nistelrooy. Nou, Frank Arnezen is helemaal geen ontdekker van, uh, van Nistelrooy. Dat pretendeer ik ook niet te zijn, maar ik kan me wel herinneren... dat Ruud van Nistelrooy, uh, waar, waar ik ja. samen mee gespeeld heb... toen hij 17 was, bij Den Bosch noodgedwongen... omdat er geen geld was in het eerste moest spelen met Anthony Lurling dan een beetje een veteraan zoals ik als 34. Toen hij binnen 10 seconden zag een blind paard... Eh, dat hij ja, iets anders had ja. dan dat wij hadden. Zeg maar waarom zou Frank deze oud-voetballer van Ajax... maar later in dat management uh, uh, terecht gekomen, waarom zou hij dat uh, beweren? Heb je enig idee? Uh, je bedoel, dan moet je er misschien nou, ook een bedoeling mee hebben. Ja, nou goed, ik, misschien zet hij dat er niet bewust in... maar uh, het is wel zo, en, en dat zal hij niet leuk vinden. Ik bedoel, Ruud van Istro belt mij op... nadat hij bij Heerenveen uh, voor 12 miljoen te koop was. Hij had er geloof ik 16 gemaakt bij Heerenveen. En hij belt mij op, ik rijd richting mijn dochter in Brighton. Hij belt mij op in, op een dag in, in, in juni. Hij zegt, Hans, dankjewel voor alles wat je voor me gedaan hebt. Ik ga morgen tekenen bij Glasgow Rangers of bij Anderlecht. Ik zeg, niet doen, niet doen, jij moet naar PSV... Hij zei, ja, maar die willen mij niet. Die willen mij niet. Ik zeg, geef mij een half uur. En toen heb ik Harry van Rij gebeld, de sympathieke voorzitter. Eh, voorzitter. Eh, nou ja, toen zei hij van Hans, dat, dat kan niet. 12 miljoen is veel te veel. Frank Arnees en alles en iedereen bij PSV vinden hem op dit moment geen 12 miljoen waard. Meneer van Rij, doe het. Misschien wordt hij straks wel 15 of 16 of 17 miljoen waard. Niet wetende dat hij 65 miljoen Waar het is geworden. Maar um, ja, Harry van Rij is eigenlijk de man die iedereen heeft overroeld. En dat komt in dit boek tevoorschijn. Die heeft blind vertrouwen gehad in Van Nistelrooy en heeft alles en vijf, in ook in jouw advies natuurlijk. Een beetje, ja. Ben je trots op. Nou, goed, dat mag toch ook? Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, natuurlijk. Kijk, en, en, en zonder uh, Harry van Rij en zonder Hans K. Jr. had Ruud van Nistelrooy ook uh, multimiljonair oh. geworden. Maar Ruud van Nistelrooy, dat is net als Dennis Bergkamp, een sieraad. Het compleet tegenovergestelde van Hans K. Jr. Dus met die twee heb ik wel iets apart. Ja. Hans, Hans K. Jr., wij vragen onze gasten altijd naar hun nieuwsmoment van deze week. En waar kom jij op uit? Ja, um, ik werd gebeld uh, door de redactie van, uh, van jullie, uh, Govert. En het eerste wat mij te binnen schoot... kan ik wel weer uh, gaan beginnen over Griekenland. Uh, en uh, ja, gaan wij dat uh, gaan nog, nog uh, een paar honderd miljoen in pompen. Ja. Het eerste wat mij te binnen schoot was van een week geleden... dat jongetje wat onder het ijs verdwenen is. En dan denk ik van, ai, verschrikkelijk. Deze mensen, deze ouders die hun kind eerst twee dagen kwijt zijn... en dan horen dat hij onder het ijs is, is gevonden... Die slapen niet meer, die eten nooit meer, die zullen nooit meer lachen. En dan denk ik van, ja, geniet eventjes zolang wij kunnen genieten. En dat doen we uitbundig. Maar het eerste wat je dan doet is je zoontje bellen, die bij zijn moeder woont. Levi, niet op het ijs, jongen, niet op het ijs. En dan lig ik met mijn grote mond twee nachten wakker... en dan denk ik aan het jongetje en alle ellende bij Michael ja. Marco van zijn Dijk ouders. uit, uit Ja, dat was een afschuwelijk nieuwsbericht. Duikers vonden het lichaam vanochtend vroeg bij een stijger in de Luttelgeestervaart. De personenbeelden hebben we hem uh, gevonden. En met camera hebben we hem geïdentificeerd als inderdaad uh, Michael. Michael had een verstandelijke beperking. Woensdag verliet hij het huis van zijn opa en oma in Luttelgeest. Sindsdien was hij spoorloos. Politie denkt dat de jongen per ongeluk in de vaart is gevallen. Ja, dat is een. Uh... Afschuwelijk drama voor de, voor de familie. En ja, ja, elke vader denkt dan, oh, god, mijn kinderen, waar ja. zijn ze, waar hangen ze uit? Ja. Uh, daar gaat nooit over, uh, Hans. Maar uh, verplaats je eens in jouw vader. Die dacht van, wat doet mijn zoon allemaal? Al was het maar dat hij een scheidsrechter onver duwt. Ja, ja. Uh, mijn moeder die riep altijd uh. tegen mijn vader van hij loopt niet in zeven sloten tegelijk. Maar mijn vader dacht er anders over. Ja. Heeft dat tot klasjes geleid? Ja. Ja, ja. Zoals? dat mogen we toch eerlijk zeggen. Dat, uh, nou ja, ik bedoel Mijn vader uh, hij heeft mij in de jeugd bij Feyenoord... met René van der Gijp en Carlo de Leeuw en Sjaak Troost... en Jop Hielen op techniek, op techniek zien voetballen. Um, toen ik bij Excelsior in de eredivisie voetbalde... ben ik geselecteerd voor Jong Oranje door uh, Jan Zwartkruis. Eén keer trouwens maar omdat ik op techniek voetbalde. En daarna kwamen al die overtredingen. En daarna vond mijn vader het niet meer leuk. Maar ik vond het zelf ook niet meer leuk. Ja, maar jullie zijn wel altijd om speaking terms gebleven. Absoluut. Gelukkig. Uh, ik praat straks graag verder met je, Hans Kai over, uh, over het boek... Hans Kai junior achter de kleedkamer. De perstribune. Het media nieuws. Aandacht voor een paar zaken die opvielen. Het nieuws ging natuurlijk over de Elstede-tocht. Zou die er komen of komt die er niet? De media buitelden over elkaar heen. Nieuws over de mogelijke tocht kwam via alle kanten tot ons. Er werd flink gespeculeerd over wie er mee mocht doen, hoe het georganiseerd zou worden. En in die opwinding werd niet alles meer goed uh, gecontroleerd. Zo kwam onder meer. En met het oog op, op morgen met het nieuws dat de ouderwetse Elstede stempelkaart zou worden vervangen door een moderne chipkaart. De voorzitter van de vereniging De Friese Elstede, wie moest het nieuws ontkrachten. In jullie inleiding had je het erover dat wij niet meer stempelen en zo. Ja, wij kregen een persbericht van de Universiteit Delft dat er een chipknip in de maak is. En dat er gesprekken zijn met u en dat vrijdag het besluit ging vallen dat de chipknip werd ingevoerd. Nou, dat zijn nou van die dingen... Dan verbaas ik mij daar zo over, want dat is de grootste flauwkeul die ik ooit gehoord heb. Echt, wij stempelen ja? al honderd jaar. <lacht> wij gaan daar nog echt niet mee ophouden. Het chipknips zijn er voor de koeien en de paarden, maar niet voor, uh, voor de schaatsers. Dus, dus wij, wij gaan stempelen. even de Universiteit van Delft ja. bellen waar ze dit vandaan ja. hebben. Nou, navraag leert dat de Technische Universiteit Delft er niks mee te maken heeft. Wie wel, dat is dan weer een groot raadsel. Studentengrap, wordt aan gedacht Hans? Leuke grap? Of uh, ken je ze sterker? Ja, ik ken ze wel sterker. Ja. Ben jij wel een... Uh, want je zegt ja, net... Uh, ja, ga mijn zoontje niet op het ijs sturen, kijk uit. Maar doe je het zelf wel, schaatsen? Nee, ik, uh, ik moet je eerlijk nee. zeggen dat ik... Uh, een dramatische schaatsen ben. Ja, ja. Je zou wel een sbs 6 programma maken, meen ik, hè? Over, uh, ja, over het schaatsen. Ja, ja, ja. Ik, ik ben bij SBS ja. terechtgekomen... Uh, in 1997. Ik zat net op Wintersport. Ik was net uh, op de Wintersportbestemming ja. aangekomen... Uh, door uh, enorme sneeuwfiles... Uh, en toen belde John de Mol, hij zegt, waar zit je? Ik zeg, ik zit in, in Oostenrijk. En hij uh, zegt, uh, binnen nu en een half uur uh, melden... binnen nu en twee uur melden op het ja. vliegveld Dichsberg... zijn de vliegveld Innsbruck. want jij gaat het Elfstedengala uh, presenteren. Dat okay. was mijn entree bij... Uh, bij Ton. Ja, <laughs> ja, ja. ja leuk. En daar praten we over begin jaren negentig? Uh, 97, dat was de 97, avond. 97, 4 januari, de, weet je? Ja, de was de die avond voor, ja, dat Ja, toen heb ik zes, uh, zes uur lang live televisie moeten doen. Ja. Eén van dagen journalisten Jan Pons en Jelle Visser zijn door de rechter in het Duitse Eschweiler vrijgesproken. De twee moesten voor de rechter komen vanwege het schenden van de vertrouwelijkheid van het woord, zoals dat heet. De strafzaak werd aangespannen door Heinrich Boeren, veroordeelde Nederlandse oorlogsmisdadiger, die jarenlang op vrije voeten was in Duitsland. Nou, vrijspraak. Hadden jullie het verwacht? Nou, kijk. We hebben altijd hoop en verwachtingen gehad van de Duitse rechters. En uiteindelijk, het openbaar ministerie was dus ook niet zo snoeihard als dat eerst deed voorkomen. Uh, maar ging het over persvrijheid en ging het over het maatschappelijk uh, belang. En ja, ja, ik ben er natuurlijk heel blij mee. Dit is een, uh, een hele goede keuze. Ja, u bent misschien een beetje onvoorzichtig te werk gegaan. Dat werd nog wel gezegd. Nou, het was ook een standje van de Duitse rechter. Uh, en dat is ook prima. Dat snap ik ook wel. Maar als journalist moet je af en toe een afweging maken. Jelle Visser van Eén Vandaag, Hans, Hans Kraai. Uh, ja, uh, ga je als sportjournalist wel eens over de grenzen heen? Denk je van, uh, dit moet kunnen? Uh, uh, Waardoor jij opgehoord? Ik zie aan jouw ogen Nee, jij ergens nee, nee, op nee, doelt. Toe, nee, nee. Ik, ik zie ik, een fonkeling in je ogen. <laughs> ik wil graag van jou <laughs> horen waarvan je denkt, nou, dat was over de grens. En uh, ik begrijp dat de, de tegenpartij daar niet happy mee was, of... Uh, uh, nou, uh, in, in mijn journalistieke werk. Ja, voor, Ja, ja nou goed. Ja. Ik, ik kan twee dingen uh, heel, heel goed scheiden. Als je, uh, zoals ik, uh, al twaalf jaar het Nederlands elftal mag volgen... alle EK en WK kwalificatieduels en oefeninterlands... en je spreekt, je spreekt na afloop, je interviewt na afloop... Uh, Marco van Basten, Bert van Marbeck, Wesley, de Robin van Persie... dan is Hans K. Junior totaal, maar dan ook totaal onbelangrijk. Dan gaat het om een pro te proberen mm -hmm. een vraag namens het volk te stellen... En als het, als het goed gespeeld is, dan heb je een positieve insteek... en als het slecht gespeeld is, dan heb je een negatieve insteek. Dat hoort erbij. En daar ben ik dus totaal niet belangrijk. Um, in het programma waar ik met heel veel plezier zit... maar uh, mijn vader denkt er anders over... maar voetbal uh, international, daar gaat het om de mening... van René van der Grijp, Johan Derksen, uh, Hans Junior. Ja. En daar ga ik misschien wel eens over te schreef, ja. Ja, en wanneer vind jij het over de gaan Als je wat, wat dan zegt of wat doet? Of? Nou ja, ik kan wel. als ik er morgen zou zitten bijvoorbeeld... Ja. dan zou ik zeggen van laten we met z'n allen uh, blij zijn... dat Douglas uh, niet uit mag komen oh. voor het Nederlands elftal. Want de man is zo instabiel. Hij kan zo goed voetballen, maar ik heb hem nu weer gezien. Een, een, dat is de een voetballer van Twente, hè? Van Twente. Van het het, het ja. kenmerk van een, van een centrale verdediger is stabiel zijn. Nou, dat is hij dus absoluut niet. Dus hij is nog lang niet klaar voor het Nederlands elftal. En we lachen allemaal onze een, een, een deuk om, om Joris Matthijssen. Hij staat nog niet eens in de basis bij Malaga. Maar Joris Matthijssen is op dit moment nog 40, 50, 60 procent beter dan Douglas. Ja. Dus laten we Joris Matthijssen nog maar even koesteren. Sinds, uh, dat is nog andere media nieuws, SBS is overgenomen door de uitgeversmaatschappij uh, uh, Sanoma en uh, door John de Mol wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een nieuwe koers van uh, de televisiezenders. Er vallen ook helaas ontslagen bij. Uh, zo kregen presentatrices Patty Brad, Jimmy Bruinings en Nens Kolen al te horen dat ze op zoek moesten naar nieuw werk. Die laatste, Nens presenteerde zes jaar lang... zo'n beetje alle grote showprogramma's bij SBS6. Sinds haar ontslag hield ze zich een aantal weken stil... maar deze week gaf ze een paar interviews... en hoewel ze nog geen nieuwe werkgever heeft... ziet ze de toekomst zonnig in. Over vertrouwen heb in de toekomst? Ja, als ik dat niet zou hebben, dan kan ik nu beter een touw gaan zoeken. Dus nee, ik heb, uh, ik heb vertrouwen in de toekomst... hoe die dan ook uit zal uh, mogen vallen. Dat is binnenkomen. Hallo allemaal. Gezellig dat jullie er zijn hier in de studio... en welkom bij de halve finale alweer... Van popstars. Ik heb toevallig nog een heel lieve sms'je van bogen gehad. Uh, nou ja, wie niet eigenlijk? Iedereen. Dat is uh, fijn om te voelen, zeg maar, dat iedereen zo meeleeft. Maar van de andere kant, dat zijn wel mijn collega's waar ook een soort van donkere wolk nog steeds boven hun hoofd hangt. Van, wat gaat er met ze gebeuren? Mogen ze blijven ja of nee? Ja, het is spannend natuurlijk, bij SBS. Hans, jij, jij, jij zit daar onder die zender, onder de vleugels van uh, John de Mol. Ja. En uh, ja, er gaan, uh, gaan wat mensen weg. Merk je dat, dat, dat er iets aan het veranderen is daar? Nou, je merkt wel ontzettend veel uh, spanning. Uh, nervositeit, uh, angst. Ja. Ik heb het niet. Nee? nee, want ja. Uh, nou ja, als je eruit schoppen, dan schoppen ze eruit. Dus ik ik, ik, ik oh, weet je dacht je, even dat je bedoelde: ik zit goed daar bij John de Mol. Ja, en ja, nee, volgens ja, mij ik, zit ik wel goed bij ja. John de Mol. Ja. Uh, ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat John de Mol uh, mij uh, op jacht is naar Hans Kajuni. ik bedoel, wij doen uh, samen met jan van Weggangen, Leo Onnenburg en ik het Nederlands Elftal. Hm. Wij doen uh, de KVB de Johan Cruijffschaal. We doen wat de amusementsprogramma's um, nou, dat heeft jou gewoon hard nodig. Euh, nou, niemand. Ja, ja. nee, maar ik ben niet bang. Ik ben, nee. ik ben niet bang, maar ik vind het wel uh, heel vervelend voor collega's. Want ik zit er vanaf de, de eerste dag samen met Wendy van Dijk. Jij zit vanaf en, 92 of zo, hè? Ja. Wij, wij, wij zitten vanaf de, de dag der oprichting Wendy ja. van Dijk. Uh, nou ja, Mielika Peterson uh, en ik. Dus we hebben ze allemaal zien gaan en komen. Maar dat is het leven. Ja. Niemand vertrouwen in de voetballerij. Niemand vertrouwen in de televisiewereld. En uh, gewoon doorharken. Optimistisch. Ja hoor. Ik, ja. Uh, ik, ik, ik, ja. Nou ja, je moet ook brood op de plank hebben. Jawel, jawel, maar daar ben ik ook nooit bang oh. voor. Ik, ik, vrees, uh, ik vrees geen ontslag. Ik, uh, volgens mij houden ze uh, de buurjongen, want ze noemen mij de buurjongen, uh, nog wel een tijdje daar. Het uh, programma De Winnaar uh, is, op SBS krabbelt trouwens weer een beetje op. Na 1 miljoen kijkers in week 1 keken er vorige week nog maar 600.000 mensen. De nieuwe talentenjacht van John de Mol moet nog een beetje inslijten bij de kijkers. Deze week streeg het aantal weer naar zo'n 800.000. Niet slecht, maar ja, die 1,1 miljoen, dat was toch waar de Mol op gehoopt had... En dan hebben we nog Voice Kids bij RTL 4. doet het goed, drie miljoen kijkers, en dat is boven verwachting. Maar de grote klapper maakte John de Mol... met de Amerikaanse versie van The Voice afgelopen week -einde op de televisiezender NBC. Daar had hij de eer om het tweede seizoen af te trappen... direct na het best bekeken tv-programma ter wereld... de uitzending van de Super Bowl. Ik naar de beste voice in Amerika. Ik wil bemoed worden. Ik wil het. Dat is de voice I've been ik for. Voice premieres right after the Super Bowl on NBC. Ja, dat klinkt toch al goed altijd, hè? Vind niet zo'n Amerikaans? Ja, ja, ja, ja uh, dat, Voice net, dat geeft het net eventjes ja. wat uh, extra cashier. Ja. De Voice startte vorig seizoen in Amerika met 12 miljoen kijkers. Afgelopen zondag waren dat er 38 miljoen. <laughs> maar ja, die Superbowl, die trok, u kunt het uh, zich niet voorstellen... 111 miljoen mensen. Ja, ja ben jij ook een andere kijken dan? Ja, dat heb ik wel van mijn vader meegekregen. Wij moesten, kijk, zo'n slavenrijver was hij, wij moesten Hij schrijft mee hoor, achter het glas, ik zie hem gebogen zitten. Ja, hij heeft wel iets van, wat gaat er nu weer uit die strot van dat de leon komen? Nee, wij moesten ons pet uit om half vier s'nachts als Mohammed Ali tegen Frazier bokste. Ja, logisch. En mijn vader houdt van boksen, mijn vader houdt van basketbal. We hebben samen in Amerika gezeten. Ja, de Super Bowl. of je nou wel of niet van de American Football houdt... het is een spektakel, een feest. Dat mag je niet missen. Zometeen uh, meer Hans Kra junior. En natuurlijk de wekelijkse tv-recensie van Ron Vergouwen in Kassie kijken. Maar eerst onze verslaggever Jules van der Wart, Vliegende Kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De Vliegende, de Vliegende Kiep. De holland toch? daar ben ik op de Wieden bij Giethoorn. Daar ben ik niet alleen, daar ben ik met Iep Kramer, ploegleider tegenwoordig. En vroeger ooit tweede bij het EK Allround. Iep, goedemorgen. Het was voor jou ook weer vroeg, hè? Ja, goedemorgen. Ja, het was zeker vroeg. Ja, zes uur, vijf uur opstaan en zes uur vertrekken en nou ja, acht uur starten. Dit is jouw leven nu, hè, ploegleider? Ja, zeker. Dat is eventjes wennen natuurlijk. Ik, dit is mijn eerste jaar dat ik ploegleider ben van een marathonploeg van het uh, team Verwerven. En, uh, ja, dat gaat, uh, en dan als je dan gelijk uh, een natuurreiswinter krijgt... dan heb je het gelijk ook druk en, uh, en gelijktijdig ook uh, hartstikke hartstik mooi. Je hebt ook een mooie ploeg in, want wie zit er erin? Nou ja, we hebben uh, Gary Hekman natuurlijk, uh, onze specialist op natuurreis. Uh, Ingmar Berga, Geert Plender, Arjen Becker... En Simo Schout natuurlijk, de man die tweede werd op het NK in Emmen. Ja. Heb je een goed jaar? Nou, dat to ja, vind ik wel. Uh, we hebben nog niet veel overwinning. Maar heel veel, we grossieren in tweede plaatsen en, en, de en derde plaatsen. Uh, ja, hoofdzakelijk achter de mannen van de Bam. Ja. Wat doet een ploegleider eigenlijk? Nou, ik, ik ben uh, tevens ook trainer, dus uh, dat is in april al begonnen met het training geven. We hebben zomers twee keer, uh, twee keer uh, centrale training gehad... waarbij ik dan de, de, de training geef en ook de, de trainingsprogramma's schrijf. En, uh, ja, in, uh, en verder als ploegleider, ja, dan sta je aan de kant bij een wedstrijd... en dan uh, ja, voor de wedstrijd bespreek je een beetje de tactiek uh, wat je wilt uitvoeren... en een beetje inspelen op, op andere ploegen. Dat bespreek je dan en, en na de wedstrijd uh, dan uh, evolueer je weer een wedstrijd om daar weer uh, dingen die niet goed zijn gegaan om die weer te, te, te verbeteren en, uh, en daarover te hebben. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de functie van de ploegleider en, en, en natuurlijk bij deze soort klassiekers uh, de verzorging uh, regelen. Wat moet je vandaag doen? Nou, vandaag is uh, helemaal niks. Het is een heel kort ritje van 50 kilometer. En een traject waar jij als niet, uh, niet uh, binnendoor kunt steken met de auto. Dus wij, wij hebben ze hier zien starten en uh, ja, met anderhalf uur uh, zijn ze hier weer terug. En dan uh, hopen we maar dat er een paar van, uh, van Werven uh, vooraan uh, zitten. Ja, het is nu even koffiedrinken gewoon en nee, wachten. Hè? Ja, er zit anders niks op. Het is, uh, het is wel jammer dat je niet iets kan volgen van de wedstrijd. Maar ja, het, het, voor de rijders is het natuurlijk een schitterend traject. Ik heb hem vroeger zelf hier ook gewonnen. En, uh, ja, Wanneer was dat? Ja, dat was in, uh, poeh, was in is, ik denk iets van uh, 87 of zo. Ik weet het zo niet. 25 jaar geleden? Nou, dat, nee, dat, zo lang is het niet geleden. Maar in ieder geval wel uh, lang geleden. En, uh, dat was ook een, uh, een periode van natuurreis. heb ik uh, drie, vier klassiekers op rij gewonnen. Ook Eer de Wouden gewonnen. Uh, Westerland en, en uh, ja, nog een enkele. Ja, dit is ook het mooie, maar ik zag je van de week ook. En dat ging goed, hè? Net zoals met wielrennen, die etensakjes aangeven. Maar het kan ook misgaan natuurlijk, maar bij jou ging het goed. Ja, dat, dat, dat verzorging is ook een uh, vaak apart natuurlijk. Uh, ja, de jongens die moeten toch... De ene die wil de bidon uh, gewoon zo uit de hand hebben. De andere wil het in, in, een, uh, in een zakje hebben. Ja, dat moet, op zich moet dat goed gaan. Maar uh, ja, het gaat ook wel eens mis. En dan, uh, ja, dan, maar ja, in, in de regels zijn het toch uh, niet al te grote ronden. Dus, uh, dan wacht je gewoon weer een ronde. Mooi je zegt dat je dit jaar bent begonnen en meteen een fantastische winter natuurlijk met dit soort wedstrijden. Klopt, ja, je valt gewoon met, uh, met de boter... Uh, hoe noem je dat? neus in de boter. Met de neus in de boter, met, no met zo'n winter natuurlijk. Met, en, en als eerste eerstejaars ploegleider. En, uh, ja, alleen, ja, ik, ik vind het nog steeds heel jammer dat de Elfsteentocht niet door is gegaan. En dat, dat heeft heel weinig gescheeld natuurlijk. Een paar, uh, paar nachtvorsten door had gezet met min 10. Dan hadden we nu de Elfsteentocht gereden misschien wel vandaag. Een vraagje over je zoon, Sven. Hij werd gisteren verslagen door Bob de Jong. Ja, ik heb het uh, gezien op televisie gisteren. En uh, ja, dat, uh, dat deed me wel uh, pijn. En uh, Sven denk ik nog, uh, nog meer. Ja, ik denk toch dat hij in zijn achterhoofd al met de WK in uh, Moskou bezig is. Dus hij, ja, hij wil hij wel graag winnen. Maar ook weer niet uh, tot het uiterste gaan. Ja, en als hij dan een te tegen een, een Bob de Jong rijdt, die er wel uh, volledig voor gaat... Ja, dat heeft hij denk ik, achteraf toch iets verkeerd ingeschat. Dat zal hij niet gauw meer doen, denk ik. Nee, nou, ik denk dat de volgende keer er iets harder ingaat en niet, uh, niet aanwacht. Oké, okay, na uh, 55 kilometer, als deze wedstrijd is afgelopen in Giethoorn... gaan we verder praten in het tweede uur... en kijken we of misschien een teamgenoot van jou gewonnen heeft. Oké, okay, doen we. Dankjewel. Jules van der Wart, onze vliegende keeper op het ijs bij de ijs. Utrecht-ADO, ja, eerste half wedstrijd van deze middag. De eerste berichten uit de Galgenwaard. Ronald van der Geer. Acht minuten bezig, Govert, het is nog altijd 0-0 bij Utrecht-ADO. Twee ploegen die zich op dit moment ophouden onderin. De eredivisie, de nummers 13 en 15, onderlinge verschil 1 punt. In het voordeel van ADO, Grootste kans op nu toe geweest voor FC Utrecht. voor Voorzitter, linkerkant van Gernt. En dan stond de moesje wel in de bewaking bij Koen, maar hij kwam er wel voor. en schoot de bal van 5 meter richting de goal, maar een katachtige reflex van Coutinho verkwam. Een snelle treffer in uh, dit duel. De ploegen zullen elkaar niet zo heel veel ontlopen. Utrecht uh, moet nu eens een keertje afrekenen met de reeks van... als je van Ajax gewonnen hebt, dan kun je daarna niet winnen. Want dat lukt Utrecht eigenlijk nooit. Vorige week 2-0 te sterk voor Ajax in Amsterdam. Moet het nu thuis laten zien. Het elftal van Jan Wouters tegen Ado Den Haag. En Ado kent eigenlijk een trieste reeks na de winterstop. Want slechts één puntje overgehouden aan uh, drie wedstrijden. Dat was in de eerste tegen Roda. En afgelopen week met 6-0 afgedroogd door AZ. Rado Savjevic is terug en Koem is terug bij uh, ADO, dat geeft er ook van wat stabiliteit. En bij Utrecht eigenlijk de gebruikelijke naam. Alleen Takaki voor Azade. Zo zijn we dus begonnen aan deze wedstrijd. Wat wou je zeggen, Govert? Ik hey, dank je wel, Ronald van der Geer. Hans Kaj, Junior, Hans, heb jij nog een... Want jouw vader komt uit Utrecht. Ja. Uh, heb jij nog een, een, een warme band met die club? Of kies je helemaal geen partij vanwege je analytische nee, optreden? Nee, natuurlijk tu wel. Partij kiezen Utrecht. Prachtig. Uh, mijn vader speelde daar uh, bij DOS. Ja. Is daar bij DOS begonnen, dat heb ik uiteraard niet gezien. Maar als klein jongetje uh, ging ik uh, na de fusie in uh, 1970. DOS, Elikwijk en Velox. Toen stond ik op uh, met een fietsketting in mijn hand. Als jongetje van 11. Tussen al? de stoere jongens. Ja, ja. op de bunnicksite. En ik, ja, het mooie is, Govert, mag ik dat zeggen? Ik ken van... de rug. Ik, dat was de eerste ploeg in de wereld. Of in Europa. die met vaste rugnummers speelde. Ja. En ik ken alle rugnummers nog. Joop van Maurik, nummer 14. Die later naar Hollandsport gaan. Ja, ja uh, Cor Hildebrand, 4. 33, Co ja. Adriaansen nummer 2, Ed van Steijn nummer 4, Wim Vlijt 5, Karel Bonsing 10, John Steen Olsen 22. Dat heeft en dol, zoveel. Dol, uh, wie was de doelman? Uh, Jurgen Hendriksen, buitenlandse keeper. Dat ja. heeft zoveel indruk ja. gemaakt. Ja, maar weet je, Hans, het voetbal van vandaag de dag... is bijna voor, voor, voor een gewone supporter die qua naam niet te onthouden... laat staan qua rugnummer, want dat zijn allemaal <laughs> van die ellenlange rijen geworden. Maar de, de, de omloopsnelheid is natuurlijk ook ontzettend groot. Dit soort elftallen zag je seizoen in, seizoen uit. Ja, ik, uh, ik betrapte jullie net, uh, ja. vader Krij en uh, de jonge Govert van, uh, van Brakel... <lacht> dat, dat jullie hadden iets van, je kunt je bijna niet nee. meer... Uh, uh, ja. Conformeren. Nee. Je hebt bijna geen affiniteit meer met, nee. met, met, met wel met een club, maar niet meer met de spelers van de club. Uh, ja, precies. Maar, maar precies. Met, met welke speler, ja. Ze gaan, ja het Bosman-arrest heeft alles verziekt. Ja, vind je, want ja. ik bedoel, spelers zijn er wel beter van geworden ja, financieel. Je konden wegvervangen. Ja, uh, gewoon middelmatig, middelmatige voetballers door het Bosman-arrest miljonair geworden. En, dat is, uh, en hoe is het ik, met jou uh, afgelopen nog? <laughs> ik ben nog steeds een arme Ah, oh, eh, Gaan we zielig doen. Ik hoop dat er een paar uh, boeken verkocht worden. Ja, zeker. Maar jij bent uh, in de mediawereld terechtgekomen. Weet ja. je nog hoe dat gegaan is? Um, Want je zei net, John de Mol belde me voor dat Elstede-programma. Ja, ik weet, ik weet wel hoe dat gegaan is. Ik, uh, mag ik het kort vertellen? Graag, A A met een nadruk op kort. Ja, ja. ja. Uh, ik mocht een, een itemje maken voor uh, Omroep Brabant. Dat was mijn eerste itemje. Jos Thielen was daar de, de sportbaas. Uh, en dat was met, uh, ik dacht, uh, uh, of Erik Gerets of Bobby Robson. En uh, Jaap Hofman, van NOS Langste Lijn, rijdt toevallig door Brabant. Jaap en, was de baas, hè, toen? Ja, was hier de baas, Jaap ja. Hofman. En die rijdt toevallig door Brabant en hoort mijn eerste item. En belt mij direct op. Hij zegt, Hans, ik heb net jouw eerste item gehoord. Wat was dat? Verschrikkelijk slecht. Dat was echt zo verschrikkelijk slecht. dankjewel Jaap, dat, uh, ja. dat stimuleert mij weer om door te gaan. Hij zegt, maar zo origineel, je bent per direct aangenomen bij ons. En Jaap heeft mij wel NOS Langste Lijn. En Jaap heeft mij uh, eigenlijk twee, drie jaar privéles gegeven. Dan ging ik met een, met een nagra, met een, met een bandrecorder naar Leo Beenakker. Hij zegt, ga jij naar Leo Beenakker, neem 20, 25 minuten op. Dat is niet moeilijk maar bij Leo Maar wat was Benakker. zo origineel aan jou, uh, Hans? Ja, hij vond het ondeugend, hij vond het een ander soort uh, vragen. Ja. Hij vond het prikkelend en hij vond het vooral slecht. Uh, uh, vooral slecht. Dus daar uh, hebben we hard aan gewerkt. En toen liet hij mij elke keer met, met 20, 25 minuten terugkomen... van Van Hanegem of Beenhakker. Uh. En dan zei hij van, dit is niet goed. Je moet alleen maar korte vragen stellen. Wie, wat, waar, waarom. Wie, wat, waar, waarom. Dat is voor heel veel journalisten uh, heel moeilijk. Maar um, nou, in de sport heb je wel eens het idee dat uh, dat, dat lastiger is. Omdat, ja... Uh, sporter en, uh, en, en journalist, willen toch min of meer bij elkaar horen. Ja, we willen als uh, interviewer allemaal te veel vertellen. Terwijl eigenlijk, het gaat, er, het gaat erom wat Bert van Marwijk... Wesley Slijden, Robin van Persie en de linksback van Emmen van vindt. Wij willen zo graag laten merken hoeveel verstand we ervan hebben. En Jaap Hofman bij Uitstek zegt wie, wat, waar, waarom. Maar leg mij nou eens uit waarom trainers, of, uh, vooral trainers van zeggen, dan heb jij een andere wedstrijd gezien. Uh, naar de gisteravond weer, uh, uh, Gertje van Beek, geef dan zo, zo, ja, ik zou bijna zeggen. J Jullie met dat gedoe? Kinderachtig antwoord. Denk ik, je bent een volwassen trainer van ja. een volwassen club. Ja. Je, bent, je hebt kampioensaspiraties. Ook al zin te vraag je niet, geef een net antwoord. Ja, maar hij, is wel, hij is wel authentiek, vind ik. Ik, ik, ik, kan, het wel, ik kan het van Gret-Jan van Beek wel hebben. Want hij is na Van Gaal de enige trainer waar mensen bang van worden. En wat je dan vooral niet moet hmm. doen... is laten blijken dat je bang bent van Louis van Gaal. Want uh, je hoeft... Waarom moeten journalisten bang zijn voor ja, Van Gaal? precies. Waarom moeten we bang zijn voor Van Gaal... en bang zijn voor gret van ja. Beek? Ik vond de leukste tijd bij het Nederlands elftal met Dick Advocaat, met Louis van Gaal... als zij Wit-Rusland-Nederland... en ik stelde mijn eerste vraag op televisie... en er zitten 3 miljoen mensen kijken. En dan riep Dick Advocaat van... heb jij, godverdomme, met ja. je 70 minuten... met je rug naar het veld gezeten? Of ben je toevallig een zus van die analyticus... bij jullie, die Louis van Gaal? Dat was spannend. Dat vond ik leuk. Ja, Nooit je, bang zijn. nee dat da, da is In wel tegenaanval. Leuk, dat is wel leuk, maar de kijker krijgt geen... inhoudelijk antwoord waar hij houvast aan heeft. Uit, uit de mond van, van nota bene een topcoach. Ja, ik, ik vind ook wel dat, dat uh, voetballers wilden graag voetballer worden. Trainers wilden na hun carrière graag trainer worden. Worden allemaal verschrikkelijk goed gehonoreerd. Neem ten alle tijden, winstvlies. een enorme dompen, de tijd en heb respect voor journalisten en vooral voor de mensen die die journalisten bedienen, de mensen thuis die jou een vorstelijk vo salaris geven. Ja. Dus ten alle tijden klaarstaan voor de journalistiek. Bedankt uh, voor deze journalistieke les. We gaan even <laughs> naar je uitstapjes naar het amusement. Binnenkort presenteer ik Man O' Man. We hebben acht heren die voor 150 verhitte dames gaan vieren. ze gaan zingen, bodybuilden en ook nog eens een keertje strippen. Jullie moeten allemaal kijken naar Man O' Man. Morgen is het 14 november, de dag des oordeels. Dit is Domino Day 2008. Het lag om half video's de eerste van deze week is ingestuurd door Mirte of Wegen uit Nijmegen. En dat is kennelijk een zedenloos oorlog. Ik jongen, ken ik ook zo rasta krijgen Gooit die een volle pan spaghetti zo over mijn eigen Ik zeg krijg na de vinketering Happy Luis Ruud Happy Luis oh. Hans uh, krijg, geloof ik, nummer 1 heet ook nog. Was e dat? Het kwam hoog in de top 40. Hè? Ja, ja, we zijn uh, op nummer 1. Uh, maar dat hebben we echt uh, op een hele, hele ordinaire manier hebben we de, de boel een beetje vernachgeld. Uh, Hoezo? Je ja, ja, ja, nou ja wij we, we, we hebben gewoon uh, een beetje. We, zijn, we hebben met allerlei mensen die platenzaken in laten gaan. Van, uh, hebben jullie nog genoeg platen? En daar hebben we, geloof ik, honderd mensen door heel het land uh, naar binnen laten gaan. En dus die platenzaken gingen steeds meer platen bestellen. Totdat we op nummer één kwamen. Maar geen hond die die plaat leuk vond. Nee. Zelfs ik niet. Nee. Nou goed, je televisieprogramma's vinden mensen wel leuk. Want jij deed amusementenprogramma's. Ooit verwacht dat je als voetballer in, in deze sector uh, terecht zou komen? Domino D en dat soort dingen. Nou, uh, SBS uh, heeft mij dus aangetrokken. En dat is door John de Molge uh, gekomen um, voor die uh, tocht. Daarna ben ik uh, puur voetbal gaan doen bij, bij Fons van Westlo, bij SBS. En omdat op een gegeven moment SBS het een en ander aan voetbal kwijtraakte, de KNVB-beker en de Jupiler League, de eerste divisie. Toen uh, hebben ze gezegd, voor je geld moet je wel werken. Dus doe er wat uh, amusement bij je, naast het Nederlands elftal. Maar ja, dan moet je wel kunnen, uh, dat, dat soort uh, nee, programma's. Ja, lachen ja. om home video's. Lijkt Johan Derksen wel. Ik heb eindelijk hier wat naast me. Johan Derksen zonder snorgen over zijn raak, Nee, ja, weet je, ja, heb je nooit getwijfeld, moet ik dat wel doen? Ja. Heel erg getwijfeld. Op het moment dat de baas van SBS, Erik van Stade, mij uh, uh, belt... kan je even langskomen. Natuurlijk, want uh, Erik van Stade dat is een zeer integere man. Hij is inmiddels weg. Ja. Daarom durf ik dat te zeggen. Al die mensen die een Polonaise achter hun baas aanlopen... hun huidige baas, daar geloof ik niet in. Ik durf te zeggen dat ik een goede ex-baas had. En hij zegt van, wij zijn die afschuwelijke Bob Saget zat, die tussen de Fanny's Home Video's erg leuk probeert te zijn. Jij gaat het doen. Ik zeg, dat wil ik doen. Alleen op mijn manier gaan we drie weken proberen. Laat mij niet leuk proberen te zijn tussen die filmpjes door. Laat mij gewoon het aan- en afkondigen. Ik doe het nu tien jaar en ik, ik heb met niemand last. Alleen met Johan Derksen, met jou. <laughs> nou ja, ik heb geen Zijkerd. last, maar ja, ik, nee, ja, weet je, ik denk, past dat nou wel bij je, moet je dat wel doen. Uh, maar goed, het is jouw keuze, en wie ben ik om daar überhaupt... Ja, mede te Mede doordat ik dat doe, kan, ik, al, kan ja. ik aan al mijn verplichtingen voldoen en al mijn alimentaties betalen. Dat is fijn. Ja. Nou, daar heb je nog inderdaad aardig wat bij te verdienen. <laughs> <laughs> daar komen we niet meer aan toe. schaatsen, de drie kilometer, uh, Sebastian bij de vrouwen, Sebastian Timmerman. Ik heb twee Nederlandse dames inmiddels in actie gezien in de A-groep. Anouk van der Weijden heeft de snelste tijd achter haar naam staan. Maar 4-13-05 is nou niet echt een wereldschokkende tijd. En ik verwacht dat de wereldtoppers daar dadelijk nog wel ruim onderdoor zullen gaan. Jorie Voorhuis deed er een halve seconde langzamer over. En staat voorlopig op een tweede plaats na drie ritten die we gehad hebben. Van der Weijde en Voorhuis trouwens wel allebei langzamer dan Marije Joling eerder vandaag was. In de B-groep op de drie kilometer. Zij won in 4.11. 1 opvallende afwezige, namelijk Claudia Perstijn, heeft zich vlak voor de drie kilometer afgemeld met een nekblessure. En wellicht dat daar het WK, daardoor het WK volgende week in Moskou... ook nog wel in gevaar komt voor de Duitse. De nummer twee van het Europees kampioenschap. Sablikova is Europees kampioene. Zij neemt het straks in de laatste rit op... tegen de regerend wereldkampioen Irene Wüst. En het kloppen tijd is dus 4.13.05. Sebastian Temmerman. Dan onze tv-gestercent Ron Vergouwen met zijn rubriek Kastie Kijken Ron over de televisie de afgelopen week. Was er nog wat op tv deze week? Kastie Kijken met Ron Vergouwen. Tja, waar zou ik het nou over willen hebben? Nou, iets wat natuurlijk deze tv-week een beetje typeert. En ja, dan kan het maar over één ding gaan. Iets waar heel Nederland over sprak. Ah, lieve mensen, ...zal er vanaf vandaag zo uitzien. Is het niet geweldig? We wachten op nieuw decor, we hebben nieuwe ballen... ...maar het blijft natuurlijk altijd weer ouderwets gezellig, hè? Ja, Lingo is vernieuwd. Ja, maar als je dit zo hoort, dan ga je toch denken... ...dat ze de verkeerde dingen veranderd hebben. Kijk, die ballen, volgens mij lag daar het probleem niet. De rust die François Boulanger vroeger altijd uitstraalde bij Lingo. Dat zou pas vernieuwend zijn... Maar dat bedoelde u niet met het gesprek van deze week? Oh, u doelt natuurlijk op die enorme collectieve teleurstelling. Het gedroomde SBS-vlaggenschip The Winner Is dreigt de kap, ze. Het paradepaardje van SBS spartelt wanhopig op zijn rug... maar vooralsnog wordt het aangeschoten beeld niet uit zijn lijden verlost. Ja, kijk, mij verbaast het niet zo dat dit programma niet zo heel erg goed scoort... En dat ligt niet aan de concurrentie, zoals SBS zegt. Er wordt gewoon niet zo heel erg goed gezongen. De kandidaten ontstijgen nauwelijks het idolsniveau van jaren geleden. En daarbij blijkt het spelelement... waarmee tussen het zingen door om geld wordt gestreden... eerder een storend element dan een aanwinst. Erg jammer vooral voor presentator Verdorens, Want die kan nou toch wel echt een succesje gebruiken. Uh, maar dat was in uw ogen ook niet het opvallendste deze tv-week... Oh, dan misschien die overdreven aandacht die er werd besteed aan dit fenomeen. We zonden gisteren in de tv draai door een filmpje uit van een tot dan toe volstrekt onbekende jongen. Tijmen kon een bekende Nederlander imiteren. Tijmen kan nu op tournee door Nederland. Zo groot is sinds gisteravond de belangstelling. Hij zit gelukkig bij ons aan tafel. En ook zijn inspiratiebron, Britt Dekker. Beide welkom. Zet er even lekker in de. Neem er in de maling, op zijn Brits tegen Brits. En die praat dan op zijn Brits terug. Ga jij eigenlijk meedoen aan de Elfstedentocht tocht of zo? Want uh, volgens mij lag er nog niet zoveel ijs, zag ik net. Ik kan het echt goed hoor. Ik ja, maar dan ga je toch niet tien minuten in de wereld draai door mee vullen? Maar uh, uh, dit was ook niet wat, uh, wat er bedoeld werd met de hype van deze week? Wacht, ik, ik zie er achter het glas iemand mimen. Elfstedentocht! Oh, oh ja. De, ja, tuurlijk, de Elfstedentocht. Ja, die had misschien ook wel gehouden kunnen worden. Maar ik vind het zo jammer dat we daar op televisie helemaal niets over gehoord hebben deze week. Buiten is het min 7 graden. Welkom bij het IJsjournaal, rechtstreeks vanuit het clubgebouw... van de schaatsclub Ankeveen. Het zou kunnen dat er rond het weekend een tocht wordt georganiseerd. Zoveel is duidelijk. Aan tafel Erben Wennemars, Mark Tuitert en Erik Hulzenbos. Persconferentie Rijonhoofden kan ieder moment beginnen. En ineens hoor je dan gisteren die Rijonhoofden bij elkaar komen... en dan begin je toch ineens met z'n allen gek te worden. De stijgt naar hoogtepunt. Vanavond valt de beslissing. Goedenavond, dames en heren. Komt-ie er of komt hij er niet? Nou, RTL die besteedde er zelfs een avondvullend programma met Wilfried Gené aan. Nou, dan zal het toch wel doorgaan, zou je denken? Beste mensen, Ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Al dus de voorzitter van Elfsteden, Wiebe Wieling... Ik heb de nodige rare uitzendingen in mijn leven mogen presenteren. Maar een uitzending mogen presenteren over een tocht die niet doorgaat... is toch weer een geheel nieuwe dimensie, kan ik u vertellen. Maar gelukkig louter deskundigen hier aan tafel... die daar van alles over kunnen zeggen. Maar toch keken er nog 800.000 mensen... naar anderhalf uur depressieve televisie. De tocht gaat niet door. Verschrikkelijk. Teleurstelling in Friesland. We gaan het hebben over de teleurstelling. Ontzettend teleurgesteld. Ja, ook een beetje teleurgesteld. Wat is dit jammer voor de Friese? Jammer dat het niet doorgaat. Vind ik jammer. Jammer. Heel erg jammer. Heel erg jammer. Ja, zo ontzettend jammer. Het is wel ja. gewoon heel erg jammer. Ja, natuurlijk is dat jammer dan. Jammer. Dus jammer en teleurstelling. Helaas, helaas, helaas. Ja. Of zoals Rob Trippen in het NOS-journaal van woensdagavond... na 35 minuten depressief ijsnieuws zei... En dan Syrië. Tja, Syrië. Daar is het ijs naar verluid ook van hele slechte kwaliteit. Kastje kijken met Ron Vergouwen. En als u denkt, ik heb wat gemist op de televisie deze week... het zou kunnen, uh, op onze website kunt u de fragmenten terugkijken... zoals uh, bijvoorbeeld het vernieuwde lingo, het jongetje dat Brit imiteert... en uiteraard de de Korts op deperstribune.nl, even op... Kastje kijken, klikken. Dat is heel weer. Jeetje, gaat hard Ronald. Twee keer en een half uur horen we weer Utrecht Ado. 24 minuten inmiddels gespeeld. Nog altijd geen goals in Utrecht. Wel hachelijke momenten voor de goal van Ado Den Haag. Dat geeft wel aan dat Utrecht eigenlijk het meest gevaar sticht. In de beginfase van deze wedstrijd. Maar steeds blijft Coutinho met zijn mannen die vier voor overeind. En Ado eigenlijk één keer gevaarlijk geweest. Na een foutje van FC Utrecht op het middenveld. De combinatie tussen Thierry en Verhoek. Maar uiteindelijk kon de keeper Roberto Fernandes met de voeten redden. En zo zijn, er dus met name de mensen, of zijn het met name de mensen uit Utrecht die vol achter de ploeg gaan staan. En denken nou ja, er zit misschien wel wat in vandaag. Heeft Utrecht dus beter in die beginfase van dit duel... maar het is nog altijd 0-0 te gaan. Straks meer Ronald van de Geert, volgende uur van de perstribune. Uh, het, het ging het afgelopen uur over Hans Kraaij junior. Uh, ook over zijn boek Achter de kleedkamerdeur. Dinsdag de presentatie, uh, Hans junior in Amsterdam. Amsterdam, half twaalf. Uh, erg trots en erg blij dat Dennis ja. Bergkamp kan van ons nemen. Uh, daar heb ik veel aan uitgedeeld. En daarna Johan Derkse, daar hebben we veel <laughs> van moeten incasseren. Ja, en wat vindt uh, vader Kraaij van uh, uh, zijn... Het boek van zijn zoon Hans. Hans Senior. Nou, hij is de tweede kraai die een boek schrijft. Maar dat. Uh, is van, de eerste dan? Dat kwam ik van de week pas mijn, mijn Mijn grootvader, van vaders kant, dat was een onderwijzer in Tiel. En die schreef niet alleen een boek De Kermisjongen. maar die gaf allerlei uh, gedichten, heeft hij geschreven. En toen bleek ook dat hij de opleiding. De man was die de SDP heeft opgericht. In, Met, Tiel. in Tiel en Onstreek. Dus Kijk. dat was heel verrassend. En nou heeft Hans een boek geschreven. Ik vind het erg leuk dat hij dat heeft gedaan. Mm -hmm. uh, ik heb het nog niet uh, gelezen. Ik heb het vanmorgen kreeg ik het onder ogen. Dus er, ziet waren er, mooi andere, uit, er waren andere ja. mensen belangrijker dan, uh, dan ik. Ja. En het ziet, de, de kaf ziet er mooi uit. Ja. Ja, ik vroeg me wel af, want je hebt het veel, Hans. Uh, heel kort nog even ja. over je moeder. Want wat is haar invloed geweest? Op het boek? Nee, sowieso op je leven. Want je, je vader was het voorbeeld, daarom ging je voetballen. Ja, en hij nee, was ook mijn, een verdediger. Mijn moeder is wel een voorbeeld voor heel veel vrouwen. Ik bedoel, je houdt allemaal het meest van je eigen moeder. Maar mijn moeder heeft altijd moeten schipperen... tussen alle spanning die er in huis was. Met, met uh, trainer van Ajax, Feyenoord, PSV, AZ zijn mijn vader. En uh, nou ja, goed, ik, heb ook, ik leef ook in een spannende wereld. Mijn moeder is eigenlijk de moeder der moeders. En daar moeten we heel trots op zijn. Kijk. Daar kunnen we het uur mee afsluiten. Dankjewel, Hans K. Junior. Veel plezier deze week met de presentatie van het boek, uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. En volgende uur gaat het over dat boek, over een andere carrière, namelijk die van je vader, Hans K. Senior. Dus tot zo dadelijk. Sport op Radio 1. Zometeen om twee uur de Eredivisie. Utrecht-ADO. Dat schiet hij, ja! Hij schiet erin! PSV de Graafschap. Met een mooie beweging. En dan in het zijnet. RKC-Herenvee. Waar gaat de ballen toe Die gaat Dit is de tweede paal. En om half vijf Feyenoord-Vitesse. Laag, wordt niet gestopt. Perfecte redding. En ook schaatsen en Davis Cup tennis. NOS langs de lijn. Zometeen om twee uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.